4 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Italië zegt dat het de toestroom van bootvluchtelingen... nog niet onder controle heeft. In januari kwamen meer dan 2000 mensen aan land. Dat zijn er volgens de regering tien keer zoveel als een jaar geleden. In totaal bereikten vorig jaar bijna 43.000 bootvluchtelingen... de Italiaanse kust. En dat is 325 procent meer dan in 2012... zegt de Italiaanse minister van Binnenlandse Veiligheid.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 Goedemorgen, u luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1. Het ochtendprogramma dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt van het nieuws van de dag die net is begonnen. Het is vandaag 5 februari en op deze woensdag aandacht voor schrijvers, want zij komen in actie tegen het jatten van hun e-books. We zeuren op Rusland, maar ook de Amerikanen kunnen er wat van met hun anti-homo-wetgeving. En Nederland is een flipperland. We spreken met de grootste flippervereniging ter wereld. Reageer op deze uitzending, dat kan natuurlijk. Bel dan naar ons gratis telefoonnummer 0800-1121. Of twitter mee met de hashtag WNL. Ons online volgen, dat kan ook. Op Twitter vind je ons via @WNLnacht. WNL-nacht. 5 februari, een vruchtbare dag ook voor de hedendaagse voetbalwereld. Bij drie van de bekendste buitenspelers van het moment... hangen namelijk de verjaardagsslingers in de woonkamer. Cristiano Ronaldo van Real Madrid is vandaag... 29 jaar geworden. Barcelona's Neymar mag 22 kaarsjes uitblazen... en Manchester United uh, het talent Adnan uh, Januzaj... viert zijn 19e verjaardag alweer. Ja, dit buitenspelersfeestje op het groene gras... is ook de anno van deze uitzending. En we bespreken de drie balkunstenaars met Roy Brouwer van Cy Sports. Roy, goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, de Drie namen dus. Neymar, Ronaldo en Januzaj. Van, van wie van de drie geniet je nou het meest? Uh, ja, ik ben een echte grote fan van, uh, van Neymar. Ah. Ja, want uh, ja, Ronaldo heeft natuurlijk alles al, alles al laten zien. En uh, wat er maar is. Hij is natuurlijk echt een bewezen, bewezen voetballer. En, en, uh, en Neymar ja, die zit nog een beetje in die, in die fase van... Uh, ja, komt het er nu uit of komt het er niet uit? Ja. ja. Uh, nou, nou hebben we dus uh, Cristiano Ronaldo. Wordt, wordt dus eigenlijk bestempeld als misschien ja, na Messi... Uh, het, het grootste uh, voetbaltalent ter wereld. nou het talent, uh, de grootste voetballer ter wereld. Um, als je die... Uh, Afzet tegenover Neymar en Januzaj. In, in hoeverre zijn deze drie vergelijkbaar aan elkaar? Ja, het is natuurlijk uh, vandaag uh, 5 februari. Ze, ze zijn inderdaad alle driejarig. Het is dus een hele speciale dag uh, voor de voetbalwereld. Uh, ook dat zijn natuurlijk echt uh, alle drie uh, de buitenspelers. Uh, ja, wat echt heel bekend is, uh, toen, uh, toen Ronaldo begon... Uh, is het bekend dat, uh, dat hij vaak uh, viel bij, bij overtredingen. Nou, uh, toen was hij dus nieuw, nieuw in Europa... Uh, wat, wat heb je de, dat heb je dus ook met een, uh, een Neymar. Die, uh, die valt af en toe nog wel, nog wel eens. Omdat hij dus ook uh, nieuw is in, uh, in Europa. En dat heb je dus ook met, uh, met een Januzai als buitenspeler. Dat is ook een, uh, een zwak puntje van hem. Uh, dat hij uh, af en toe eens naar de grond valt. En uh, ja, dat zijn dus wel drie gelijkenissen. Uh, daarnaast heb je natuurlijk uh, Januzai uh, en een Neymar en een uh, Ronaldo. Die komen vaak naar binnen. En... Uh, als ze dan met een dribbel naar binnen komen, ja, dan schieten ze op goal. En vaak zit die. Ja, de gelijkenissen zijn wel heel erg groot, dus, uh, dus wil je eigenlijk stellen. Ja, er zijn wel echt, uh, in die, die, uh, die drie spelers uh, zitten echt heel veel uh, gelijkenissen. Uh, ja, dat is heel duidelijk te zien in, uh, in die drie spelers. Ja, nou, nou heb je Ronaldo, dat is een grote bekende naam. Neymar, dat, die kennen de meeste mensen ook wel. Groot, uh, de, uh, misschien op dit moment wel de beste Braziliaanse voetballer. Um, Janoussaai kennen heel veel mensen niet. Um, uh, kun je kort iets vertellen over die jongen? Ja, ja Janoussaai... Uh, de verbinding die, uh, wordt ineens een stukje slechter. Roy, uh, oh, je klinkt Roy? in ieder geval erg ver, uh, ver weg. Uh, we hadden het over uh, Jan Uzai, in ieder geval de jongste van het stel... met 19 jaar oud. Ja. Roy, ik weet niet of je inmiddels er weer bent. Nee, nou, hij hij is er wel, maar heel ver weg. Dus ik, het, nou ja, goed, um, ik denk dat we maar de techniek even moeten overlaten. We gaan het zo even verder probeer, proberen. Uh, uh, blijven aan de lijn, zou ik zeggen. Nou oh ja, een beetje flauw hè, Robert. <laughs> Todo hold the line. En daarna proberen we weer verder te praten met Roy Brouwer... over de verjaardagen van deze drie zeer gelijkende spelers. Ja. Radio 1 en um, Hold the Line. Ik denk de tijd op 10 uh, minuten over vier. Uh, we spraken zojuist uh, Roy Brouwer van uh, SciSports. Sports. Uh, Roy, je bent er weer. Ja, dat klopt. Kijk de aan verbinding wa was even weg. <laughs> de verbinding was even weg, maar je bent er weer. Uh, we hadden het over Ronaldo wordt vandaag 29, Nijmar 22... en uh, Jan 19 vandaag geworden. Veel gelijkenis al besproken. Jij werkt voor SciSports, Sports, zei ik al. Een bedrijf dat uh, voetbalstatistieken verzamelt. Uh, ja, heb, dat je klopt. heb je mooie gegevens uh, van deze drie uh, buitenspelers? Uh, ja, wat het net over uh, Janu zei, uh, hoe, uh, hoe, uh, wat voor speler is het? Uh, ja, Janu zei, die, uh, die is vandaag 19 jaar geworden en uh, hij voetbalt dus voor uh, Manchester United. Mm -hmm. uh, Manchester United, of uh, Janu zei, is ook speler van de maand, van, uh, van januari. Uh, ja, hij is 19 jaar en ze hebben hem destijds voor, uh, voor 500.000 pond overgenomen. En uh, ja, inmiddels verdient hij al 36.000 euro per week... Uh, ja, het is een, een volgens mij is het echt een hele leuke jongen. Uh, zoals vorige week uh, was, uh, was in Engeland, uh, die lachte dus heel erg op uh, over Januszai. Want uh, hij had dus een, een meisje meegenomen en dat, uh, dat bleek dus een goal te zijn. Ja. En uh, daar ging hij mee op date en uh, uiteindelijk nam hij, hij haar mee uh, naar de Nando's, dat is dus een plaatselijk <lacht> snackbar. Ja, ja, ja. Waar hij dus voor, uh, voor 18 pond uh, een lekker, uh, lekker maaltijdje meenam. <lacht> hij heeft dat toch wel netjes thuis gebracht hè? Nee, nee, nee. Zij moest hem dan dus echt uh, naar huis brengen. <laughs> en uh, uiteindelijk is dat een uh, heel leuk, uh, leuk verhaal geworden in, de, in, de soap, uh, in het soapleven van Engeland. Ja, ja mooi. Hey, hey, hey, uh, uh, uh, Roy, tot slot, als je nog één mooie gelijkenis tussen deze drie spelers eruit mag uh, lichten, uh, wat is het dan? Ja, een gelijkenis is natuurlijk. Uh, ja, toen Ronaldo uh, 18 was, zat hij ook bij, uh, bij Manchester United. Hmm. En uh, ja. Toen was hij al één grote dribbelaar, wat je dus nu ook ziet bij een, bij een uh, Dat is ook één grote dribbelaar en uh, ja, zes jaar later was Ronaldo uh, de beste speler van de wereld. Ging hij naar uh, Real Madrid. Ja. En Neymar was uh, bij Santos uh, de, een geweldenaar, een dribbelaar. Uh, wat je ook van hem ziet, hij komt altijd naar binnen en uh, wanneer hij schiet, zit hij er vaak in. En uh, ik ben heel, heel erg benieuwd wat we dus van Januzai uh, de komende jaren gaan zien. Of hij uh, doorzet die, die mooie statistieken van deze mensen... die jarig zijn op uh, vijf buitenspelers, die jarig zijn op uh, 5 februari. Uh, Roy Brouwer van uh, SciSports. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Het is nog vroeg deze woensdagochtend, maar de, de kranten zijn inmiddels natuurlijk alweer onderweg. En we hebben ze al op tafel liggen. En Vera heeft ze al doorgenomen. Ja, goedemorgen. In de kranten vandaag. Dagblad Trouw opent met dreigend tekort aan plaatsen in gehandicaptenzorg. De sector verwacht dat zij dit jaar een grote groep mensen met een beperking een plek moet gaan weigeren in de instelling of voor begeleid wonen. En vlugeloprichter vast om drugslab, schrijft Telegraaf. De medeoprichter van de populaire alcoholische drankjes vlugel en boswandeling zit vast als hoofdverdachte in een grootschalig drugsonderzoek. En voorzitter Jagersclub opgepakt op, om Lokfluit, komt Volkskrant vandaag. De directeur van de KNJV werd aangehouden... wegens het gebruik van de Lokfluit tijdens de ganzenjacht. Het gebruik hiervan is illegaal, omdat alleen ganzen mogen worden afgeschoten... die boven kwetsbare gewassen vliegen en ze mogen niet worden gelokt. Ook in de Telegraaf het verhaal van Wilma Venema uit Amsterdam. Ze heeft een hersentumor en ondergaat momenteel een serie chemokuren. Een heftige tijd die alleen nog maar heftiger is geworden... nu ze in conflict is geraakt met haar woningcorporatie De Kei... Ze is namelijk uit haar huis gezet na een huurconflict. Venema's woning werd gerenoveerd door de Kei... maar volgens de corporatie was een minimale aanpak genoeg. En om die reden had Venema geen recht op de maximale verhuisvergoeding... van 5100 euro, maar kreeg ze slechts 500 euro. Nou, dat vond ze te weinig en daardoor stopte ze met het afbetalen van haar huur... mede doordat de vochtproblemen in het huis nog niet waren afgenomen. Uh, nou, de Kei stelt dat men wel moest overgaan op ontruiming... omdat Venema niet reageerde op meerdere waarschuwingen... en bezoekjes van bedeurwaarders... Het gevolg is nu wel dat Fenema dus op straat staat. Eh, komende vrijdag staat haar volgende chemokuur op de rol... maar waar ze na afloop terecht kan, dat weet ze nog niet. Ja, en de vraag naar hooggescholden wijkverpleegkundigen is zo groot... dat Thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland... mbo'ers opleidt tot verpleegkundigen op hbo-niveau... schrijft Nederlands Dagblad vandaag. Door de vergrijzing is er veel vraag naar verpleegkundigen... die niet alleen zelfzorg leveren... maar ook zorg in de omgeving van cliënten kunnen organiseren. Dat vergt een analytische blik op zorg... die mbo'ers van nature niet in huis hebben. En daarom ontwikkelt Thuiszorgorganisatie Buurtzorg... met de Christelijke Hogeschool Ede... een deeltijdopleiding hbo-verpleegkundigen om de mbo's dus om te scholen. En deze maand begint de eerste lichting. Staatssecretaris Martin van Rijn trok vorig jaar 200 miljoen euro uit... voor de opleiding en bijscholing van wijkverpleegkundigen. Al langer bestaat de vraag na, na, van medewerkers... om verder te scholen van mbo naar hbo-verpleegkundigen. En ook voor specialisaties in het vakgebied... wordt steeds vaker een hbo-diploma gevraagd. En dat was allemaal weer de bloemlezing... van wat er vanochtend in de ochtendkanten staat. De Pirate Bay die is weer rechtstreeks te bereiken... maar verschillende schrijvers zijn hier helemaal niet blij mee. Liefst negen op de tien... E-books e worden illegaal van het internet geplukt. Ja, het gevolg is dat schrijvers de nodige inkomsten mislopen. Roos Geersen bedacht daarom de actie Ik lees legaal. Goedemorgen, Roos. Goedemorgen. Ja, toch even een gewetensvraag. Heb je zelf wel eens een boek illegaal gedownload? <laughs> ik heb nog nooit een boek gedownload, want ik lees gewoon papier. Oh. Oké, okay, en dan toch uh, deze, deze actie. Uh, nou ja, bij muziek hè, dan, uh, is illegaal downloaden al heel lang aan de gang. Bij films uh, is het ook al een jaar of tien. Uh, uh, nu deze actie voor boeken, is die nodig? Uh, ik denk het wel, of in ieder geval... ik denk dat uh, mensen die legaal uh, lezen... Uh, dat die uh, goed bezig zijn en dat mag best dus wel eens gezegd worden. Nou, een, een, een, een hand onder de riem voor de legale lezers. Maar hoe groot is het probleem? Dat weten we niet, want uh, ja, je zegt wel uh, één op de tien uh, boeken is maar betaald op van e-reader. Dat zegt natuurlijk niet dat uh, die anderen allemaal gelezen worden. Mm -hmm. Dus uh, we weten het niet zeker, maar het is wel uh, een groeiend fenomeen. En uh, nou, waarom zou je wachten tot het uh, echte spuigaten uitloopt? Ja, ja, nou, daarom dus de actie Ik Lees Legaal. Jullie gaan uh, vandaag beginnen. Um, ja. Wat moet ik me bij de actie voorstellen? Uh, het idee is om op uh, 8 maart, als de boekenweek begint... dat dan zoveel mogelijk mensen op zoveel mogelijk manieren gaan zeggen... ik lees legaal. Dus dat kan met een tweet uh, of met een foto op Facebook. Uh, mag iedereen helemaal zelf weten. Uh, dat is het idee. Het wordt, het wordt voornamelijk een internetactie dus? Uh, ja, of mensen moeten iets offline gaan organiseren, maar... Uh, dat uh, laat ik graag aan hen over. Ja, nou, nou is, lijkt het me belangrijk met zo'n actie dat je steun van auteurs hebt. Ja. Um, hoe zit het met die steun? Uh, nou, ik heb niet uh, heel erg geprobeerd steun te krijgen nog. Dat gaan we gewoon morgen zien. Uh, wat me wel opvalt, uh, dat, uh, is dat het vooral vrouwelijke auteurs zijn. Dus Susan Smit, uh, Loes den Hollander, uh, Saskia Noord, mm -hmm. uh, Helene van Rooijen. Uh, die vinden het een goed idee in ieder geval. Uh, de mannen vinden het denk ik nog niet zo stoer. Oké, okay, nou iemand die uh, uh, ook het ook nog niet zo stoer vindt, blijkbaar, is uh, schrijver uh, Philip Huff. Uh, hij, ja, zei, hij, zei ja, hij zei bij het Radio 1-journaal het uh, volgende: De acties op Twitter, toch? Ja, nou, dat zegt voor mij al genoeg uh, hoe, hoe, hoe doordacht het is. Het probleem met e-books ligt bij dat het btw-percentage bij e-books hoger is dan bij papieren boeken. Dat is belachelijk. En dat het uh, een realistische prijs is. Dat is volgens mij wat je moet doen. Je moet niet een beetje op Twitter met uh, trommels en fluiten gaan uh, roepen dat piraterij slecht is. Nou, ja, Roos, uh, uh, uh, hij is niet uh, onder de indruk volgens mij. Oh nee, nou, ik ben ook niet zo onder de indruk van zijn argumentatie. Mm. Want uh, ja, ik vind ook dat uh, BTW uh, voor e-books lagen kan en dat er een Spotify voor books uh, zou moeten komen. Ja, maar hij, Daar wat, kan hij wat... niet zoveel aan doen. Nee, maar wat hij ook zegt is: uh, ja, die e-books zijn eigenlijk gewoon veel te duur. Ja, maar. Dan nog uh, wil dat niet zeggen dat je ze gewoon maar gratis uh, moet kunnen downloaden. Mm. wat hij zegt, Zo van iedereen doet het. Dus uh, het is normaal, uh, ik snap ook niet helemaal uh, hoe hij dat kan vinden. Want zijn uitgever moet toch ergens van leven. En die leeft niet van zijn optredens. Uh, dus... Nou, nou, ja. nou ik, ik heb, je ziet het natuurlijk ook bij de muziekindustrie. Daar is, daar is ja. natuurlijk ook het een en ander gebeurd. Spotify is op de, op de markt gekomen. Maar ja, daar zijn de tarieven toch aanmerkelijk lager... dan, dan voor een e-book waar ik zo 20 euro voor kan betalen. Dan heb ik, een, dan heb ik eigenlijk een bestand uh, in, in handen. Um, ja, en... je hebt een bestand in handen. Maar je hebt ook een bestand in handen waar... Aangewerkt uh, is dus niet alleen door die schrijver... maar ook door een redacteur en misschien wel door een vertaler. Ja, maar dat, dat, is, dat is toch in de muziekindustrie is dat natuurlijk toch ook zo. Daar, zit toch ook, daar, daar wordt toch ook heel veel tijd en geld in, in, in gestoken. Een producer, en die, die hebben... allerlei muzikanten, een distributeur, een promotor... En, ik noem het maar op. En die kunnen die prijs wel laag houden. Ja, nou, ik zou het mooi vinden als de uitgevers er uh, in slecht uh, ook zoiets uh, te maken. Hoewel, de vergelijking gaat het niet helemaal op, hè. Want een muzikant verdient ook gewoon met optredens. En uh, dat kun je van uh, sommige schrijvers ook nog wel zeggen. Maar zoals ik al zei, die vertaler die moet ook ergens van betaald worden. Dus uh, helemaal gratis gaat het echt niet worden. Ja. Nou, tot slot, uh, moeten jullie niet gewoon eigenlijk richten op de ontlezing uh, in onze samenleving in plaats van het illegaal lezen? Volgens oh, mij is, joh, dat, een, volgens is dat een veel belangrijker doen? punt. Uh, nou, dat, uh, ik denk dat er genoeg gedaan wordt aan de zogenaamde ontlezing. Want ik weet niet uh, in hoeverre er echt sprake is van ontlezing. Er nou, er worden minder boeken verkocht. Gelezen. Ja, maar er worden wel minder boeken verkocht dan, uh, dan, uh, dan, dan, dan ja, die eigenlijk. Ja, misschien nou. ook omdat ze illegaal worden gedownload. Nee, <laughs> uh, <laughs> uh, nee. nee. <laughs> ik vind het ook, ook geen probleem als mensen films kijken. Ik uh, bedoel, dat, is, dat zijn ook verhalen die je tot je neemt waar je iets mee kunt. Dus dat... Uh, is wat mij betreft niet uh, het grote probleem een, of zo. Nee, dus een nieuwe social media actie, ik lees, in plaats van ik lees legaal... dat uh, zit er voorlopig vanaf uh, jouw kant nog niet <lacht> in ik. Nou, ik kan maar één actie tegelijk op touw zetten, hè. Dat, is waar, en, dat is waar, dat is waar. Dat je je richt op het één wil helemaal niet zeggen... dat je andere dingen niet belangrijk vindt. Oké, okay, dankjewel. Roos Geertsen, bedenker van de actie, ik lees legaal... en uh, heel veel su su succes de komende tijd met die actie. Ja, dankjewel en graag gedaan. Ik breng de tijd alweer op uh, 20 minuten over 4 hier, hier op radio 1. En uh, zometeen uh, gaan we flipperen, uh, Robert. Ja. Uh, de laatste keer dat ik geflipperd heb, is echt heel lang geleden. Ja, ik heb een flipperkast bij, me, uh, bij mijn snackbar. Dus ik, uh, zo nu dan kan ik het toch niet even laten om er toch nog heel eventjes aan een hens aan te geven, eigenlijk. Dat uh, hoort u zometeen. Na David Bowie en Space Oddity. Ground control to Major Tom.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 Check ignition And may God's love This be dawn. with you This is ground control to Major Tom You've really made the grave And the papers want to know Time to leave the capsule if you dare This is Major Tom to ground control I'm stepping through the door Stereoluisteraars met de koptelefoon op, inderdaad. Het vliegt van links naar rechts. Uh, David Bowie en Space Oddity op Radio 1. Wat ook uh, van links naar rechts vliegt, yes. uh, dat zijn ballen in flipperkasten. En daar gaan we het namelijk uh, de aankomende minuut over hebben. Later kwamen uh, de flipperkast, was heel erg populair. en uh, Zeker in de jaren negentig en later kwamen de fruitmachines uh, opkomst... waardoor de flipperkast steeds minder verdrukking kwam. Maar toch is de flipperhobby in Nederland meer dan levend. Ja, zo levend dat Nederland de grootste flippervereniging van heel de wereld heeft. Met zo'n 1100 leden staat de Nederlandse flippervereniging veruit bovenaan de lijst. Wimfred de Ruiter is voorzitter van deze vereniging. Wimfred, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Als uh, trotse voorzitter, hoeveel flipperkasten heb je dan thuis staan? Nou, bij mij uh, blijft het beperkt op negen. Maar 9. dat is natuurlijk uh, best veel. Ja, ja, ja want ho hoe ontstaat zo'n hobby? Ja, eigenlijk uh, zoals bij de meeste mensen van, uh, van mijn leeftijd hè, ergens... Uh, als je nu tussen de dertig en de 50 bent, dan heb je in je, in je jonge jaren in het, in het café en in de sportkantine en in het cafetaria heb je zo'n flipperkast gezien en gespeeld. En dan vond je dat een heel leuk spelletje. Ja, dat wil je eigenlijk gewoon blijven doen. En uh, ja, dat, uh, dat is iets wat, uh, wat ooit is uh, gestart en wat je ooit hebt gedaan. Ja, dat vond je zo leuk en dat, uh, ja, dat, uh, dat wil je dan gewoon thuis doen. Ja. Omdat dat uh, ja, tegenwoordig bijna niet meer in, uh, in cafés en in, uh, en in cafetaria's zien is. Nee, en dan uh, uiteindelijk heb je een flippervereniging met uh, 1100 leden. Hoeveel, hoeveel van dat soort verenigingen bestaan er op de wereld ongeveer? Nou, ik, kijk, flipper gebeurt met name in uh, Noord-Amerika, in Europa en in Australië. Ja. En uh, alleen al in Europa heb je toch wel, uh, heeft elk land wel eens een beetje zijn eigen flippervereniging. De Duitsers, de Italianen, de Fransen, alle, alle, alle flipperlanden hebben een eigen vereniging. Maar uh, ja, die is nergens zo groot als in Nederland uh, grappig hoe, hoe Hoe noem je flipper in het Duits? Uh, ook flipperen. Oh. Ook, uh, flipper. oh, ja. Ja. Zelfs in de titel, ja, dus is, het uh, is flipper uh, flipper. <laughs> ja. hey, maar wij, wij Nederlanders uh, zijn dus blijkbaar heel erg, heel erg bedreven in het flipperen. Hoe kan het zo zijn dat wij zo'n flipperland zijn? Ja, dat is eigenlijk al uh, in de jaren zeventig uh, geweest. Toen zijn hier relatief veel kasten in exploitatie gekomen. En, uh, en, en vonden wij dat gewoon een leuk, uh, competitief uh, spelletje. Wat je gewoon natuurlijk ook gezellig met je vrienden in, uh, in het uh, cafetaria of in de voetbalkantine uh, speelde. Ja. ja, dat blijft dan gewoon hangen. Hè. Is uh, jong geleerd, zo gedaan, zeg maar. Ja, ja. Je, zegt, je zegt het al, competitief. Dus ik neem aan dat er dus ook uh, kampioenschappen zijn. Ja, ja het, is, uh, het is zo dat er... Uh, je hebt natuurlijk heel veel recreanten. Hè? Mensen die het gewoon leuk vinden om een potje te flipperen. Uh, maar we hebben inderdaad ook wedstrijdspelers. En, uh, en die gaan ook daadwerkelijk uh, toernooien in binnen- en buitenland af om, uh, om te spelen. Ja. En uh, ja die, uh, die zorgen dat ze die kasten allemaal zo goed kennen en dat ze zo behendig zijn. Dat ze eigenlijk uh, elke keer uh, weer bovendrijven drijven als, uh, als de winnaars van, uh, van toernooien. Ja, want wat is nou het geheim achter een goede flipperaar? Ja, dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Een goede flipperaar uh, die, die kan drie dingen heel goed. Eén, uh, uh, hij heeft heel veel geoefend. Dus er zitten uh, veel vlieguren gemaakt, zeg maar. Gewoon behendigheid. Het tweede is, uh, is kastenkennis. Dus uh, ja, elke kast heeft een, heeft een andere volgorde om, uh, om bepaalde targets te schieten. Mm -hmm. Om de meeste punten te halen. Mm -hmm. En als je nou maar precies weet in welke volgorde je dat op welke kast moet doen, dan haal je meer punten. En het derde, is uh, zeker zo belangrijk, is concentratie. En als het er echt uh, op aankomt, dan moet je precies even, even dat ene schot maken uh, wat je moet maken. Dus uh, ja, die drie dingen zijn echt wel uh, onontbeerlijk voor, uh, voor een goede wedstrijdspeler. Ja. Hebben wij nou grote namen in, de, in Nederland rondlopen als het gaat om flipperen? Hebben we nou echt wereldsterren? Ja, we hebben uh, ja, wereldsterren. Als je het hebt over, uh, over de, de internationale ranking, de world ranking... dan hebben we echt maar in de top 25 hebben we een stuk of drie Nederlanders uh, staan. Uh, Albert Nonde, Roy Wils, uh, uh, Paul Jongma. Nog nooit en, van uh, gehoord? Nee ja, kijk, flipperen is, uh, is uh, geen, uh, geen tv sport of, uh, of nog geen tv-sport. Het darts heeft dat ook uh, op een gegeven moment doorgemaakt. Mm -hmm. uh, dus misschien komt het toch, maar uh, ja, als je in de in de Nederlandse flipperwereld ken je die namen wel. Ja, ja. En, en dan hebben we Gerrit Salm ook nog, toch? Die houdt ook heel erg van flipperen. Ja, die houdt ook erg verflipperen. flipperen. Dat is ook erg leuk. Want uh, op het moment dat, hij, uh, hè, dat, dat we een, een uitreiking hebben van een toernooi... en, en we vragen bij tijd van... wil u uh, wat tijd vrijmaken, dan, uh, dan komt hij ook altijd. En dan blijft hij leuk lang en uh, dan speelt hij potje mee. Kijk aan. Ja, nee, zeker. En dan, kom, dan komt hij wel als zichzelf, hè? niet als zijn zus. Nee, ik had het niet zichzelf. Dan laat hij de cabaretio thuis. Kijk aan, hartstikke mooi. Uh, Winfred de Ruiter, voorzitter van de Nederlandse Flippervereniging. Uh, uh, dank voor je tijd en we komen graag een keertje mee flipperen. Graag gedaan, van harte welkom. <laughs> Het is uh, inmiddels half vijf en het uh, nieuws den door. Het nieuwsminuutje. Daarvoor is dus aangeschoven Vera Simons. Goedemorgen. De heroïne die werd gevonden in het appartement van de overleden acteur... Philip Simon Hofman was niet vermengd met de pijnstille fentanyl... zoals eerder werd gesuggereerd. De 46-jarige acteur werd zondag dood aangetroffen in zijn woning. Hij zou zijn overleden aan een overdosis drugs... al moet autopsie dit nog bevestigen. De acteur werd gevonden met een naald in zijn arm... en wordt vrijdag begraven in New York. De Japanse regering gaat reddingswerkers onderzoeken die in 2011 bij de kerncentrale in Fukushima aan straling werden blootgesteld. Daarvoor zal een commissie van radiologen en andere experts in het leven worden geroepen. In mei zal de groep experts verslag uitbrengen aan de regering. Eerder werd al onderzoek gedaan naar 19.000 mensen die kort na de ramp aanwezig waren rondom de kerncentrale. In totaal hebben zo'n 30.000 mensen geholpen bij de ontmanteling van de reactoren. Japan is na verwachting nog tientallen jaren bezig met de nasleep van de ramp. En de Tweede Kamer praat vandaag met minister Kamp over de maatregelen die hij aankondigde voor het gebied in Groningen dat getroffen is door de aardbevingen. Het kabinet besloot de gaswinning bij Loppersum de komende drie jaar fors te verminderen en tot 2018 wordt het 1,2 miljard euro uitgetrokken om huizen op te knappen en de leefbaarheid te verbeteren. Kamp hoopt het vertrouwen van de Groningers terug te winnen... want mensen voelen zich niet meer veilig... in hun door de be aardbeving beschadigde woningen. En bovendien ervaren ze veel gedoe bij het herstellen van die schade. En dan nog het weer met Nick van Amdol uit Almkerk. Goedemorgen. Op dit moment komen er nog opklaringen voor in Groningen... maar in Zeeland regent het inmiddels. In de loop van de ochtend breidt de regen zich uit over de rest van het land... en bereikt zo rond het middaguur het Noordoosten. In de middag trekt de regen met bijbehorende bewolking weg en klaart het vanuit het zuidwesten op. De temperatuur ligt vanmiddag tussen de 8 en de 10 graden. De hoogste temperaturen zijn voor het zuidwesten vandaag. De wind komt uit het zuiden en is matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Aan de kust en het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. In de middag zelfs aantrekkend tot windkracht 7. In de avond gaat het opnieuw regenen vanuit het zuidwesten. Donderdag verloopt daarentegen droog met af en toe zon en gemiddeld een graad of 9, maar vrijdag lijkt wel een dag te worden met veel regen, wind en op veel plaatsen ruim 10 graden, erg zacht voor begin februari. In het weekend blijft het wisselvallig, maar gaat de temperatuur terug naar normalere waarden voor de tijd van het jaar met een graad of 6 overdag. Een fijne dag toe, toegewenen. Het Nieuwsminuutje. U hoorde Nick van Andel uh, met het uh, weer. De ja, 16-jarige weerman. 16 jaar uh, gymnasium uh, uit Almkerk uh, komt hij. Uh, ja, dat kan wel eens een nieuwe Pieter Kuipers moeilijker worden. Misschien je weet, het, je de weet de het nooit. En daarvoor hoorde je natuurlijk Vera Simons met het nieuws. Uh, zometeen gaan we met iemand ontbijten in het ontbijtje met. Maar uh, eerst een update van de Wij Nederland actie. Een van de goede doelen die u kunt steunen is het goede doel van Wilfred Genee. Hij wil gezondere maaltijden op het menu zetten in 50 Sport. Hoe heet die club hier eigenlijk?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 Ja. Ik, ik heb uh, weinig werkstress, maar er zijn toch heel erg veel mensen in Nederland die werkstress hebben. En uh, Bram Bakker, psychiater, die luidt een noodklok. Daar straks meer over. Eerst Marble, Marble Sounds. Sure I can leave a light on, let it shine on, leave it till dawn. Sure I can leave a light on, leave a light on for you. It takes to find a way out, there is no. the right track then i'll lead you right back don't search to find don't smile just to be nice don't run just to get there on time be amazed simply blown away live on Lanken vanuit België van Marble Sounds. Lieve Leiden om vijf uh, over half vijf. Dit is nu al wakker op radio 1. Prangende deadlines, evaluatiegesprekken, targets. Het bezorgt ons een hele hoop werkstress. Nou, we nemen het voor lief, maar volgens psychiater Bram Bakker, auteur van het boek Blijf Beter, pakt werk in Nederland het helemaal verkeerd aan. Uh, meneer Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het kost een hele hoop geld, hè, die werkstress. 4 miljard hebben de deskundigen becijferd. Hoeveel miljard? 4. 4 miljard. Dat, uh, wordt, daar, wordt daar nu echt concreet dan ook al wat aan gedaan? Nou, de minister heeft nu erkend ergens net voor de feestdagen dat het een serieus probleem is... en dat er geld in moet om daar wat mee te gaan doen. En heeft daar het astronomische bedrag van 1 miljoen euro voor gereserveerd. 4 miljard tegenover 1 miljoen euro. Um, ja. um, en en de, dan, is, dan lijkt het me dat het ministerie niet helemaal op de hoogte is van, van die cijfers van 4 miljard. Nou, het, pro het probleem zit in een veel groter verband uh, waar je naartoe zou willen en ook zou moeten, is dat je gaat kijken hoe kan ik al die kostbare gevolgen een beetje voorkomen. Dus je moet echt serieus geld gaan investeren. Dan wil je die kosten terugdringen? Maar de gezondheidszorg is georganiseerd volgens het model. Als er klachten zijn, dan gaan we op zoek naar een verklaring en dan gaan we, gaan we behandelen. En dat kost heel erg veel geld, terwijl eerst investeren en daarna niet meer hoeven behandelen. Geld oplevert. Nee, precies, want die werkstrijf dat kost dus 4 miljard. Waar zit hem dat dan in, dat geld? Nou, in in, in ongelooflijk veel. In verminderde arbeidsproductie, in, in gezondheidszorg, consumptie... in uh, partners en familieleden die, die, die daaraan meeleiden. In, ik kan dat zo rij niet verzinnen. het oh. zou me ook helemaal niet verbazen... als het in werkelijkheid een nog veel hoger bedrag is. En uh, we zijn bezig dat te bestrijden. Uh, u zegt voorkomen is beter dan genezen. Het klinkt ook zo makkelijk, maar hoe doe je dat dan? Nou... Stress is een, is, een, is een al onbekend begrip, maar in de gezondheidszorg werken heel veel professionals met heel veel kennis op, op een deelterrein. Maar eigenlijk, stressprofessionals, die hebben we in de gezondheidszorg niet of nauwelijks. Dus ik als psychiater krijg mensen die een burn-out hebben, of een depressie, of, of, of die paniekaanvallen hebben. Die mede veroorzaakt worden door stress. En mijn buurman die cardiologisch krijgt mensen die hebben hartinfarcten, die worden ook mede veroorzaakt door stress... En dan is er nog een oncoloog en die ziet mensen die kanker krijgen... mede veroorzaakt door stress. Maar dat zijn allemaal verschillende uitingen van hetzelfde probleem, namelijk stress. En iemand die verstand heeft van stress... los van al deze verschillende vakjes, die hebben we eigenlijk niet. En hoe gaat dat dan? Want ja, wij zijn natuurlijk niet het enige land... Waar, uh, waarin uh, een overgroot deel van, van de bevolking te maken krijgt met werkstress. Uh, wordt dat in andere landen beter aangepakt? Het preventiebudget is in vergelijkbare landen, dus West-Europese landen, over het algemeen een stuk hoger. Uh, het andere is dat wij er eigenlijk niet over nadenken dat in landen waar men het economisch minder heeft, denk aan Afrika of Zuidoost-Azië, uh, de kwalen die ons nu heel veel geld kosten, niet of nauwelijks voorkomen. Hmm, hmm, ja. burn auto bij een reisboertje is, is echt een heel zeldzame aandoening. Ja. En wij kijken naar die man of hij zielig is. Maar hij heeft ook heel erg niet last van iets waar wij heel erg wel last van hebben. Ja, ja, ja. Dan vandaag, uh, dan begint het Nationaal Preventieprogramma. Alles is Gezondheid. Uh, wat houdt dat in? Nou, het is een hele serieuze en zeer te waarderen poging vanuit de overheid... om preventie uh, als onderwerp meer aandacht te geven. Dus uh, het is heel goed dat het programma er komt. Uh, het is een eerste stap. Het schiet tegelijkertijd, denk ik, nog heel erg tekort. Mm -hmm. Maar... Um, als het goed is, is, is dit um, het begin van een bocht die we met z'n allen moeten gaan maken. Want de gezondheidszorgkosten uh, die lopen alleen maar op. Die worden ook steeds, minder, uh, steeds moeilijker zijn die te beteugelen. En preventie is naar mijn idee de enige realistische manier om uiteindelijk de gezondheidszorgkosten wel in de klauwen te krijgen. Nou, en dan moeten we dan uiteindelijk met z'n allen aan de yoga misschien tegen een la, lager belastingtarief? Dat kan, maar er zijn ontzettend veel manieren waarop je sturing kan geven aan de leefwijze van de gemiddelde Nederlander. En daar, daar moet veel meer over nagedacht worden. En ik zeg niet, we moeten nu de gezondheids-APK invoeren en iedereen die vijf kilo te veel weegt drie keer zoveel laten betalen. Maar we moeten wel nadenken, hoe houden we de bevolking vitaal en wat is, wat is een redelijke belasting? En als je mensen onredelijk belast, dan komt het gevolgen met zich mee voor die muur en ook voor de maatschappij... waar het het geld betreft. Hmm, dokter Bakker, uh, auteur van het boek Blijf Beter. Uh, dank voor uw tijd en maak er een hele ontspannen dag van vandaag. Dat ga ik doen. Bedankt. Ik krijg trek van die werkstress, dus uh, tijd voor een bruine boterham met hagelslag. In het ontbijtje met uh, gaat onze verslaggever Jurgen Scholten's namelijk iedere week ontbijten bij een bekende Nederlander. Kan zowel een sporter, een politicus, als een muzikant zijn... waarmee hij tijdens het ontbijt de waan van de dag bespreekt. Zo hopen we iets meer te weten te komen... van de gewone mensen achter de bekende Nederlander. Uh, Jurgen, bij wie ben je deze week? Ik zit hier aan het ontbijt met Willem Benvelsen. cartoonist onder de naam Archibald. Wekelijks te lezen in de Nieuwe Revue... in het Amsterdamse studentenblast Propiacurus... en op verschillende internetfora. Ook schrijft Willem korte verhalen... en is hij de uitvinder van de Inner Selfie. Ja, wat dat is, dat horen we hopelijk straks. Goedemorgen, Willem. Ben je uh, lekker geslapen? Goed geslapen, dank je. Ja. Nog uh, gedroomd? Ja, ik moet zeggen dat ik heel, heel zelden droom, uh, Johan. Drink je heel veel, Willem? Nou dus uh, dat je dat meteen nu als eerste dat <laughs> ja. meteen op de essentie van mijn bestaan doordringt, uh, dat uh... goed. Ik raak een snaren. Nou, ja. uh, koffie. Mm. Ja. Dus als je veel drinkt, dan droom je weinig. Ja, ja, om het verdringen van de dromen is het drinken. Ben je een ochtendmens? Nee, ik, heb, ik ben niet zo'n ochtendmens. Ben je een avondmens dan? Ook niet. Ook niet. Nee, en de middag en, en de vooravond. Uh, kun kan ook niet echt op mijn sympathie rechtelijk. rekenen. Oké. Okay. Ben ik wel een mens, is de vraag. Welke... Als je alle tijdseenheden weghaalt, och, och, och. Ja. Wanneer, wanneer ben je op je best dan? Dat je kan zeggen van nou, als je me dan, als je me dan al tegenkomt, ja. Dan moet het dan zijn? Ehm, uh, nou. Ja. ja. Ik, ik, zie je, ik zie je graag s'avonds. S'avonds. Ja, ja, dus nu, ochtends. Ja. Even weg. Even weg. Je bent cartoonist. Hoe begint dat? Het is begonnen met een uh, fascinatie voor, voor kamagurka. Ik ik vroeger altijd mm. uh, met vrienden een soort van uh, kamagurkaatje aan het spelen was... Uh, aan de keukentafel met tekeningetjes en dingetjes. Dus daar, daar is het wel in ontstaan. Het beoogt een beetje humoristisch uh, absurd te zijn. Meestal gewoon een enkelvoudig plaatje met een uh, korte punchline, zeg maar tekst in beeld. Heb, heb, heb je toevallig een, een recent voorbeeld van een strip die je gemaakt hebt? Ja. Om, om de, de luisteraar een beetje een idee te geven uh, wat je maakt. Een van mijn persoonlijke favorieten die ik hier toevallig pak. Ik had hem al open opengeslagen, Want ja. ik denk, nou, hij komt, croissantjes ja. en, en die cartoon leg ik vast ik, klaar. Ja. <laughs> er staat onder het beeld, staat de man zonder hand. Dan vervolgens zien we een tekening van een man zonder hoofd en... Zijn ene arm, die eindigt niet in een hand... maar in zijn hoofd. Het is ook nog vroeg hè, voor de luisteraars. Ja. Wel... Mag ik zeggen dat jij de uitvinder bent van de inner selfie? Dat weet ik niet, ja. Ik heb dat zo bedacht. Het lijkt me toch wel iets wat iemand uh, zou kunnen bedenken. Wat is een inner selfie? Een innerlijke gevoelsexpressie. Uiterlijk getoond in een... Uh... In een schilderingetje. We hebben er een inner selfie bij gepakt. Willem, leg maar uit. Wat zien we? Je ziet een soort van uh, ontplofte rood-wit-blauwe vlek. Mm -hmm. Ook als op de plek waar een hoofd zit... zit eigenlijk een soort van uh, uit elkaar geplofte uh, bom uh, rood-wit-blauw. Dit mm. was één dag na Koninginnedag gemaakt. Je ziet ook dat deze vlek die uh, op het hoofd van een man... Uh, uh, je moet duiden. Die heeft ook nog een oranje ballonnetje vast. Dus het geheel doet nog wel Koninginnedag aan. Mm -hmm. En ik had hem ooit Koningshuisgezinde drugsgebruiker gedoopt. Wat ik zelf wel humoristisch vond, omdat het in Mijn Vrienden Scharen toch vooral over het feest gaat die dag. En niet over het kijken naar de parade. Maar toch heb je dat te danken aan uh, het Koningshuis en al zijn. Uh, dus. Um, of nou, het, eigenlijk vond ik het humoristisch is er ook in zitten... dat ik dacht, die mensen die naar de stoet gaan kijken... of naar de koningin, hè, met hun ballonnetjes en dingetjes... en oh, die koningin, ah, ah, of weet ik veel wat... dat die nooit helemaal aan de krek zitten. Dan. Of, ja, maar, kunnen we, dit, we, kunnen het, maar, we maar, zien, ooit de inner selfies? Uh, nou ja, weet ik niet. Er is nog niet een planning voor de expositie daarvan... maar dat, uh, ik luister wel in... dus uiteindelijk moet dat allemaal samen ergens, uh, ergens uh, komen te hangen. Ik wens je een hele fijne dag, uh, ja. Darren, En ik oh. hoop je nog een keer te spreken sandjes ja. zijn altijd warm in mijn ogen voor jou. Klinkt dat, dat iets te romantisch om het mee af te sluiten? Nou, ja, het, het zou kunnen zijn dat de luisteraars nu gaan denken... dat, uh, dat dit ontbijtje uh, verzandt in een heftige liefdesaffaire uh, of scène. Nou, kijk, ja, het is wel ja, achter een vrij partijtje... Hey. voor het centraal museum. gaat er altijd wel voor. Precies, dan, uh, en laat, laat, laat de luisteraars <laughs> lekker denken wat ze willen. Draai de aftiteling maar eens, John. <laughs> En als mensen iets van jou willen lezen, waar kunnen ze dat lezen? Ze kunnen me vinden op Facebook en anders uh, in ieder geval door nieuwe revue. Onder de naam? Archibald. Archibald. Een jazzy ontbijtje van uh, Jurgen Scholtens bij uh, Willem Bentveld, zo ook wel bekend als uh, de cartoonist Archibald. Ja, zometeen uh, is het weer dat vaste moment in de week, waarop we iemand met een uh, prangende mening vragen om de voicemail van onze premier in te spreken, onze premier Mark Rutte. Doen we ook zo meteen weer. Maar eerst als Monsters en Men van IJsland. 13 minuten voor 5 op Radio 1. Dirty Pause! Jumping up and down the floor. My hand is een an animal. En once there was an animal. It had a sound that moved along. The sun was an okay guy. They had a path. Dragonfly, the dragonfly it ran away, but it came back with a story to say. 9 minuten voor 5. Dit was of man's is a man met dirty paws. VVD-wethouder Erik Wiebes die verlaat Amsterdam... om de vrijgekomen plek van Frans Wekers in het kabinet op te vullen. Als nieuwbakken staatssecretaris van Financiën... begint hij aan een flinke klus. Luut Schimmelpenning van de Amsterdamse partij Witte Stad... heeft vaak met Wiebes te maken gehad in de gemeenteraad. En hij spreekt daarom vandaag de voicemail van onze premier in... om hem te vertellen wat voor vlees hij in de Kuip heeft. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje naar de piep. Beste Mark, uh, wij balen hier in Amsterdam ontzettend dat we Eric Wiebers en zijn assistent uh, aan Den Haag kwijt zijn. Ik zal hem zeker missen. Als raadslid kon ik goed met ze opschieten. Uh, ik zag hem een beetje als een vriend. Ik heb uh, in de witkar een half uur door de stad gereden. Maar het is in ieder geval een groot bestuurder... en ook een goede systeeminineur. Eén die andere wegen weet te vinden dan de gemiddelde bestuurder. En zijn taak is moeilijk, heb ik begrepen. Niemand begrijpt, uh, weet hoe je het op moet lossen. Maar zijn analyses zijn scherp. Hij zal zeker met opmerkelijke oplossingen komen... Nou, oplossingen die ook niet makkelijk instemming vinden. Maar uw eh, ministerraad zal hem wel moeten steunen. Lodewijk Asse kent hem goed en zal hem zeker bijvallen. Maar geef de ruimte die nodig is. Die zal ook in staat zijn ambtenaren zijn kant te krijgen. Want uiteindelijk moet het apparaat eruit voeren. Kortom, geef deze opmerkelijke man de ruimte die hij nodig heeft om deze moeilijke klus te klaren. Het beste ermee. En zo heeft Luud Schimmelpenning van de Amsterdamse partij Witte Stad... ook eventjes uitgelegd wat voor de vleesende kuip uh, Mark Rutte heeft... met uh, de nieuwe staatssecretaris van Financiën Erik Wiebes. ik kan het weten, dat hij heeft vaak met hem uh, gepraat ja. en gewerkt. Uh, de hele wereld valt over de anti-homo-wetgeving in Rusland... waar de Olympische Spelen vrijdag in Sochi beginnen. Maar nu blijkt dat acht staten in de VS een soort gelijk... zij minder doortastend anti-homo-beleid hanteren. Uh, we spreken onze correspondent in Washington, Wouter Zantingen. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, Wouter, uh, veel kritiek vanuit Amerika gekomen... op, uh, ja, op het hele anti-homo-beleid van, uh, van, van Poetin. Uh, en nou uh, wordt, wordt eigenlijk voor de rest van de wereld nu ineens duidelijk... Dat, dat het in Amerika zelf ook niet zo goed gaat. Nou ja, er zijn inderdaad acht staten... voornamelijk in het zuiden van Amerika, het conservatieve zuiden... Uh, waar wat, wat lokale en staatsrechten zijn... Waar, uh, ja, het zo is dat het niet toegestaan is om bijvoorbeeld scholen te hebben over homoseksualiteit met kinderen of zoiets. En ja, dat wordt dan homo homo Ja, nou, nou is er uh, uh, in, dus in die zuidelijke staten is, is, men, is men vrij conservatief. Um, um, hoe, um, hoe is de situatie uh, daar nu? Wat, want je gaf nu al een klein voorbeeld over, over scholen, maar uh, breidt dat zich nog verder uit? Nou, het, het breidt zich niet uit. Het is juist zo dat in Amerika de afgelopen jaren een enorme uh, omwenteling is geweest in hoe er wordt gekeken naar, naar homorechten. Uh, don't, don't ask, don't tell, dat was dus dat homo's in het leven uh, mogen. Dat is uh, vorig jaar opeens gebeurd. Mm -hmm. uh, Obama als president is nu opeens voor. Uh, en ook de publieke opinie is in een paar jaar echt enorm ongedraaid. Zelfs in een hele conservatieve staat zoals Utah is uh, uh, homohuwelijk mogelijk. En ook de staat Virginia, een oude conservatieve staat, die heeft nu ook gezegd dat ze het uh, ja, homo willen gaan toestaan. Uh, uh, dus er is vooruitgang, maar toch heb je die no-promo-homo-staten. No promo uh, ja, toch een beetje nog, nog, een, nog een wat ongema ongemakkelijke term. Wat betekent het precies? Uh, nee, het is een beetje een. Uh, een ja, ja, wat het precies betekent is eh, lastig te zeggen, omdat het er heel erg verschilt per staat ja. en ook binnen staat zijn er allemaal kleine wetjes. Het zijn ook wel van die wetjes die, die soms in de boeken nog staan, maar ja, die niet echt meer uitgevoerd worden. Net als dat in Nederland van die nog heel lang grondlasting hadden als wet, uh, die ook niet waarin uh, echt niet meer werd gedaan. Um, maar um, ja, het, het, het verschilt heel erg per, per locatie. Um, nou, nou is er dus veel kritiek op Poetin. Um, uh, speelt er dus het een en ander zelf nog uh, binnen de uh, landsgrenzen van de Verenigde Staten. Um, hoe wordt er dan vanuit de VS nu uh, gekeken naar het, uh, het, het, het, het nieuws rondom de anti-homo-wetgeving in Rusland? Uh, nou ja, er, is inderdaad wel, er werd veel gezegd dat er misschien maar uh, een moet worden en zo. Uh, uh, ook natuurlijk over hoe ja, Rusland omgaat met, met, met minderheden... Uh, ik bedoel, Rusland is natuurlijk gewoon een flinke uh, stap erger. Ik bedoel, als je daar uh, uitkomt als homo, dan heb je ook een flinke kans om nou ja, door, door, door op in elkaar geslagen te worden. Dat uh, gebeurt in Amerika niet. Nee. Um, ja, ik, ik weet niet precies uit welke hoek deze, deze hele beweging komt. Um, maar ja, ik denk dezelfde, ik natuurlijk dat het wel interessant is, om te zien dat er een enige hypocrisie natuurlijk wel is. Uh -huh. uh, ja, en in, in, in dan hebben we natuurlijk uh, de VS, die gaan ook gewoon naar de Spelen. Nou, uh, gaat in Nederland gewoon de koning en de premier uh, mee naar Sochi? Uh, dat is in de VS wel even anders, hè? Uh, ja, ja, nou goed, de president gaat meestal niet naar de Olympische Spelen toe. Uh, uh, maar de, de, ja, heel veel journalisten zijn er, de enorme afvaardigingen aan, aan spelers uh, uh -huh. zijn er natuurlijk. Uh, dus ja, dat is een enorm Amerikaans kamp, natuurlijk. Uh, het is ook zo dat de Amerikanen een, uh, heel erg uh, voorbereid zijn op dat er misschien ook wel een aanslag gaat komen in, uh, in Sochi. Mm. Het, het schijnt al zo te zijn dat ze nu al uh, vliegtuigen hebben staan in Italië. Uh, voor het geval dat er een, een aanslag is, dat ze meteen mensen kunnen uh, ja, weghalen uit Sochi. Nou, uh, werd er, enkele weken geleden werd er gesproken over het feit dat uh, Obama wel uh, militaire uh, hulp wilde sturen naar, richting, uh, richting Sochi om alles in, in goede banen te leiden. Um, heb jij enig idee hoe het daar nu mee staat? Ja, de, de Russen hebben alles afgewezen. Uh, en uh, de leider, of uh, de, de, de hoofdsenator, uh, senator in Amerika die gaat over, over veiligheid en de inlichtingen. Die heeft gezegd dat hij heel erg bezorgd is over de situatie. Omdat de Russen dus alle aanboden hebben afgeslagen. En hij heeft ook gezegd dat hij zelf... en hij, niemand die hij lief heeft daarheen zou willen laten gaan. Dat hij zelf de situatie enorm onveilig vindt. Mm -hmm. um, nou, uh, zijn die Olympische Winterspelen... Uh, een, ja, een immens ding in, uh, in de Verenigde Staten. Uh, er wordt altijd, uh, zoals altijd... Een, een hele grote afvaardiging gestuurd qua sporters... naar uh, Winterspelen. Um, merk je dat in je omgeving? Dat die Winterspelen echt leven in, uh, in Amerika op het moment? Ja, absoluut. Uh, er zijn heel veel promo's ervoor. Uh, het was natuurlijk groot nieuws dat Link Siphon, hè, de grote snowboardster die uh, heel erg groot is, uh, er niet heen kan gaan. Maar uh, ja, iedereen is, is hier klaar om het Team USA uh, aan te gaan moedigen. Ja, nou goed. Het, het worden in ieder geval uh, spannende dagen. Uh, zeker, uh, zeker voor die, Amerika voor die Amerikaanse afvaardiging ook in, uh, in Sochi. Uh, uh, heb je uh, nog enig idee of uh, Obama binnenkort uh, nog contact gaat hebben met Poetin over uh, die, die anti-homo-wetgeving? Uh, of, of zal hij die, zal die dat denk je buitenspel laten? Uh, ik denk niet dat Obama daar binnenkort nog over gaat hebben. Duidelijk. Wouter Zantingen vanuit Washington, dankjewel. Is het is al bijna weer uh, vijf uur. Uh, jongens. Uh, straks na vijf en uh, nog een heel uur. Nu al wakker van WNL. Uh, we gaan nog even verder naar Sochi. We gaan naar het Holland Heinekenhuis namelijk. Maar er zijn ook andere onderwerpen. Uh, we u van het dossier gaswinning. Uh, ook vandaag mag geen kamp weer naar de Kamer. En Rotterdam wordt overspoeld door nieuwe politieke partijen. En natuurlijk hebben we ook het hele uur een studiogast. Ja, dat is namelijk uh, Herbert Raad. Uh, VVD-wethouder uh, uh, in de gemeente Amstelveen. Hij Zal het hele uur bij ons aanschuiven. En dan gaan we het over meerdere onderwerpen zal hebben. Zoals de decentralisatie van het uh, sociale domein. We gaan het hebben over het iSafe-schandaal... dat nog steeds niet is afgehandeld. Uh, kortom, nog meer dan genoeg te bespreken. aankomende uh, uur bij Nu Al Wakker. U hoort het allemaal op Radio 1.